Godverdomme nou weer. Oh, meneer Flynn, mevrouw Sunshine, journalisten. Oh, mijn vrouw, mijn vrouw. Oeh, daar nee. bent u. Oh, ja, niet dank u. Dank u, dank u. Het gaat wel weer. Alleen, ik krijg een baby. Een baby. Shit. Ik wil de beste dokter van de stad voor mijn cliënten. En wie raapt dat arme schaap op? Oef. Oef.